11 uur. Waterbouwen met het nws journaal Bij een vulkaanuitbarsting in Japan zijn zeker 8 mensen gewond geraakt. Van wie één ernstig. 200 mensen zitten nog vast in de buurt van de top van de vulkaan Ontake. Zo'n 200 kilometer ten westen van Tokio. De verwachting is dat het aantal gewonden nog oploopt. Reddingswerkers zijn onderweg. In een gebied van ruim 3 kilometer rondom de vulkaan is as terecht gekomen. Op tv-beelden was geen lava te zien. De vulkaan Ontake is 3.000 meter hoog, de op één na hoogste van Japan. De laatste uitbarsting was zeven jaar geleden. Steeds meer particulieren willen gezamenlijk een gezamenlijke woningbouwvereniging oprichten. Er zijn nu zo'n 100 initiatieven, zegt Kennisinstituut Platform 31 dat een aantal van dit soort projecten begeleidt. De traditionele woningcorporaties bewerken zich meer en meer tot sociale huurwoningen. Mensen die te veel verdienen voor zo'n woning... kunnen met een eigen woningbouwvereniging toch relatief goedkoop blijven huren. Het probleem is nog wel dat veel banken geen lening willen geven aan deze nieuwe verenigingen. In de Indonesische provincie Aceh staan vanaf nu stokslagen op homoseks. In het conservatieve deel van het eiland Sumatra is een versie van de sharia ingevoerd. De islamitische wet. Ook mensen die vreemd gaan, gokken of alcohol drinken kunnen stokslagen krijgen. In de originele versie van de wet werd ook nog over steniging gesproken... maar dat is onder druk van de Indonesische regering afgezwakt. Ook douaniers krijgen het advies om geen uniform te dragen in het openbaar vervoer. De douane volgt daarmee het ministerie van Defensie... die militairen afgelopen week hetzelfde advies gaf. Er waren bij Defensie dreigementen binnengekomen... nadat een Nederlandse jihadstrijder vanuit Syrië had opgeroepen... tot een terreurdaad tegen de Nederlandse overheid... Bij de douane zijn geen specifieke dreigementen tegen douaniers bekend. Het weer, veel zon vandaag bij een graad of 20 en weinig wind. Morgen begint opnieuw met wat mist. Daarna is het weer zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat van Afrit Schoten 2 kilometer file. De A27 Utrecht richting Breda. Verknopend Gorkum 2 kilometer doorwegwerkzaamheden.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 Je hoeft me niet te vertellen. Ja. daar ja. Nou, ja. ja. We zijn, de, zijn, er. We, oh, we, zijn we. Dit was uh, Diana Warwick. Uh, de, Diana Warwick. Dus uh, never, never fall in love again. Tweede uur van Goedemorgen Goedemorgen. in Hotel Hoogland. Wat een heerlijke puinhoop is gezellig. Goed gezellig. Ja. Kom langs voor de koffie die ja. door Yvonne met een ruime hand wordt geschonken. Precies. Uh, we hebben een heel interessant tweede uur. Ja. Want uh, de, de man zit tegenover ons. En die heet Theo Verburgt. En als ik zeg Theo, dan hoor ik een zangstem. En dan zie ik een hoop plezier nu al in het gezicht. Want hij heeft er een lol in. Want we gaan praten over de Shanti-koren. Ja, dat gaat uh, morgen weer gebeuren. Morgen, het zeventiende Chantifestival Hier in het. Zeventiende uh, keer? Zeventiende keer in het mooie Zandvoort. We, gaan, uh, we hebben tien koren uitgenodigd. Uit heel Nederland komen ze vandaan. En we gaan. Uh, om kwart over tien beginnen en het gaat tot nuurtje of 6 gaat het lekker door. En heel veel lekker zingen. En het weer wordt mooi. Oh. Het weer is uh, voortreffelijk. Ja, ja en, en die koeren, zeg eens wat, welke koeren komen er Nou, ik begin natuurlijk eigenlijk met uh, ons eigen koor. Nee, dus. <laughs> nee wij zijn het gastkoor, dat zijn we al uh, een jaartje of tien. Het gemengd het het natuurlijk. natuurlijk treed altijd op. Maar de, de, de, de, ja, de betere koorden... Courore... Ik, ik heb jullie steeds uh, gevolgd, maar waarom hebben jullie een flip-over voor het koor staan? Kennen ze de tekst niet uit hun hoofd? Nou, dat is niet belangrijk. Het, uh, het hooggestelligheidskarakter vinden we nog belangrijker dan de juiste tekst. Dus... En wie is jullie dirigent dan? Wij hebben een, uh, voor de gelegenheden, zoals morgen, hebben wij een vaste dirigent, dat is Minouska Sas. En als archonialist hebben wij Gerard Bosman. En Minuska zingt ze zelf ook, want ze heeft een prachtige... Ik zingt wel eens voor. En zoals gisteren ging ze stiekem even wat voorzien hoe wij het moeten doen. Maar uh, als wij... Uh, en luisteren jullie ook? Wij, nou... <laughs> Ja, dat kan iedereen. <laughs> wij Meestal luisteren wij wel. En wij hebben nogmaals, we zeiden al, een hoog gezelligheidsgehalte. En wij moeten nog wel eens eventjes onder andere de zandvoortse Politiek bijpraten. In het café, als we ja. Dus ja. zijn. Ja. En ja. de smeren. Maar dan uh, is Minuska, dan krijgen we een preek van er. Maar morgen staat het er absoluut. En ja. als wij naar links moeten, wijzen naar links, naar rechts, naar rechts, naar boven. En dat gaat helemaal top. Verder komen, nou, de hele bekende van, die al, ik denk al 15 jaar komen. Dat is de wezenpert. Ja, die zijn goed. Die zijn verschrikkelijk goed. Ja. Nee, de, de, die hebben heel veel vins in Zandvoort. De Polish jongens, ja. dat is ook geen onbekende. Die komen denk ik ook al, ik denk ook al 15 jaar. Die komen dus helemaal uit Friesland deze kant op. En het is echt voor die jongens gewoon een uitje. En... Uh, er zijn een paar jaar niet geweest. Want de dames die zeiden: van... Goh, jongens, jullie zijn zo vaak van huis. En het is waarschijnlijk veel te gezellig in Zandvoort. Jullie blijven maar eens thuis. Nu is het gewoon omgedraaid. Ze hebben een grote bus gehuurd. En alle gezinnen gaan mee. Um, wat nieuw, een nieuw koor is dit jaar, is het Chanticoor Almere. Het ja? is dus een, een echt uh, koor met uh, alleen maar mannen. Laat ik zo zeggen: een mannetje of 35. En ga, je, ga je wel eens luisteren van tevoren? Of zo goed? Nou, je hebt natuurlijk de techniek met uh, WWW uh, Chanticor Almere. En ik ga wel eens kijken naar andere festivals. Zoals in IJmuiden ben ik wel eens geweest. Uh, op Tesla ben ik geweest. Ten Oever ben nou, ik, ik. ik ga luisteren van tevoren. Okay. Ik ben wat dat betreft de afdeling Buitenlandse Zaken. Ik leg de, uh, sorry, de contacten met de koren. Dus ja. En het ene koor geeft ook wel eens een tip voor het andere koor. Zoals wilde we dit jaar heel graag hebben Kraze Darling. Nee, niet, sorry. Dulle Giet. En Dulle Giet komt uit Ekhuizen. Nou, Dulle Giet bestaat dit jaar, tien jaar. En toevallig dit jaar gaan al die meiden, al die Dulle Gieten gaan een weekendje uit, gaan te stappen. Maar het leuke daarvan is, dan praat je met die meiden erover. Ze zeggen, ja, maar we hebben ook nog een een vrouwelijke een mannelijke versie dat is de chappertouwtjes uit Enkhuizen. Je, dus je, je zegt mannen. Nu in plot dialogue, de mannen je zegt mannen. Je, je spreekt het uit als chappertouwtje. Chappertouwtje, ja. Oké. Okay. Oh. Ik vind die naam zo en mooi. En dat is dus he? de mannelijke versie van uh, de Giet, en dat is ook hartstikke leuk. Het, en, het, en, het staande tuig. Staande tuig en uh, Muiden zijn een aantal jaren weg geweest. Uh, ik ik heb begrepen ze. Ieder koor heeft wel eens wat problemen. En dan treden ze niet meer op. En dan stopt het mee. En het staande tuig. Dit was een, een club die uh, ja, drie, vier maanden geleden belde. Van alsjeblieft, mogen we weer eens meedoen. Ik zei nou, gaan we kijken. Of we... En ze wilde afhankelijk in de reservebank. En op dat moment hadden we nog een plekje. En ik zei graag. En laten we wel zijn, de organisatie, na 17 keer, die, die mag te staan. Hè? De, de draaiboeken zijn klaar. De, de draaiboeken zijn klaar. Nou, je weet Het enige is nooit mooi weer. Nooit weer is het belangrijkste. Als het maar droog is, zeg en, ik altijd. En, en, en, en uh, er staat inderdaad een mannetje of vier die dat allemaal voorbereidt. En nog een hoeveelheid vrijwilligers erbij. Bijvoorbeeld vanmiddag moeten er 400 lunchpakketten worden gesmeerd of uh, klaargemaakt. Nou, er staat plots een mannetje of tien eventjes uh, bij ons achter... Broodjes te, en broodjes te smeren te vullen, en zakjes te maken, en fruit te tellen, en watertjes. Gewoon ja. hartstikke leuk. Dus. Welke locaties wordt er gezongen? Um, ik wil wel zeggen, wij starten in Nieuw Dat is een meet en kriet. Dat is om um, um, uh, kwart over tien. Daarna gaan we dus om twaalf uur... starten we op het gemeentehuis. En daarna gaan we naar... Op de toepen. trappen. Op de trappen, ja. En, en iedereen mag ook gewoon naar Nieuw Unicum komen. Hè? Het is niet zo dat en, het, het alleen voor de koren is. Ja. is. Het is een gebeuren. En iedereen is heel erg gezellig, af, gezellig af, altijd af, daar. En het is gewoon uh, wat Irene zegt. Heel gezellig. Ja. Voor de rest gaan we dan vanaf... Uh, 1 uh, uur. Nee, dat wil zeggen. Ten eerste, ter overbrugging van half één... gaat het koperenzamel op het uh, kerkplein zingen. En daarna vanaf half twee... vanaf één, sorry... gaan we dus het dorp in. Er wordt gezongen op het kerkplein. Op het gasthuisplein. In de Halterstraat tegenover Lauer en Hardy. Uh, dorpsplein met de Jengs, En heel leuk. Vind ik nog steeds een prachtige ambiance. Ja. Op het strand. Bij nummer tien. Beach Club ja, nummer tien. dat is zo. En dat is, dat is bij Robin en, ja. en ik vind... Ik noem het altijd met je poten in het zand staan... en naar de zee kijken, en naar over te zingen. Dat ja. is hartstikke mooi. Het heeft natuurlijk ook te maken dat hij sponsor is. Want uh, je hebt een aantal sponsors uh, uh, uh, nodig. Wij hebben heel veel sponsors en een paar goede sponsors. Natuurlijk de, vier, de vijf... Uh, uh, Café's die liggen aan de pleinen. Die zijn sponsor. Uiteraard uh, de gemeente Zandvoort. Uh, uh, het bekende casino. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, dat vind ik altijd wel leuk. Uh, de firma Davelaar. Van de bekende koeken. Die ja. is ook sponsor. Ja. En wat doen ze? Die sponsoren bijvoorbeeld de broodjes. Maar zoals bijvoorbeeld de lippen is ook sponsor. Nou ik moest nog even wat tarips halen. En, uh, dat is, dus, ik, uh, dat is de ijzerhandel verstegen Voor de en, mensen die en, niet en weten uh, wat de lippen is. Heel, uh, het kost hetzelfde als vorig jaar... Uh, voor de club, voor een goed doel. Maar je hebt als organisatie gewoon sponsors nodig. Je hebt heel veel sponsors nodig. En, en je zegt nou iets de kost De hoofdsponsor: uh, Holland Casino. En uh, ik zie hier Café Koper, Lauwel Hardy, Het Wapen van Zandvoort, Beach Club 10. Davelaar zei je al: Hotel Zuiderbad. Heyman. wie is dat? Heyman is een toeleverancier van schoonmaakartikelen. Oké, okay. De Janks. En een heleboel Zandvoortse bedrijven. Ja, ja. De. Alle bedrijven worden afgegaan. En het, bijvoorbeeld er zijn uh, bedrijven die 250 euro geven. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen... Nou oké, okay, ik vind het leuk. Ik geef 25 euro. Nou, en dat is maakt niks uit hè? Maakt niet uit. Nee, nee dat vind nee, ik nee, ook. Nee. Want uh, als je zoiets opzet... Het, het kost geld. Uh, uh, je wil wat voorziening treffen. Je wil de mensen ook nog wat bieden die komen. Maar aan de andere kant is het ook zo van... Alle mensen die komen, uh, ze moeten ook toch steeds want ze komen van ver. Ze komen met bussen of met eigen transport. Ze moeten toch in de buidel thuis om gewoon uh, reiskosten te maken. Dus dat uh, is leuk. En daarnaast is het ook zo. Uh, de meeste koren hebben professionele begeleiding. Yep. Kost ook geld. Regenten en muzikanten kosten toch gewoon geld. Ja. Even in vergelijk met pakkenbeet 17 jaar geleden, toen zak je mensen met kruiwagens, met materieel van locatie naar locatie lopen. Ik heb begrepen dat jullie nu op elke locatie hebben jullie nu ja. geluidsversterkers. Dat hebben wij uh, in de loop der jaren hebben we dat uitgevonden. Uh, wij vragen aan vijf koren om een eigen installatie mee te nemen en te laten staan. Bijvoorbeeld. Uh, bij het, uh, bij het kerkplein aan de overkant, daar komt uh, de installatie te staan. Het koor wat dat, die installatie meeneemt, start daar of eindigt daar. En dat heeft puur met het opbouwen en het afbreken te maken. En dan hebben ze hun eigen uh, techneut die daar blijft zitten. En die wordt ook goed verzorgd door het plaatselijke café en de plaatselijke snackbar. En daardoor heb je dat gesleefd en het scheelt heel veel tijd in op- en afbreken. Ja, want dat was, dat was andere jaren ja, was dat best en, wel uh, lastig. daardoor heb je veel meer tijd om te zingen. En ja, en, ja. En, en de tijd om te zingen, uh, daar moet streng op gelet worden. Want ja. ik ken kooren die zeggen drie nummers, maar wij gaan er vijf zingen. Ja. Nou, dat hebben we ook. In de, laatste, in de loop der jaren hebben we er ook iets van geleerd, inderdaad. We hebben per podium of per locatie waar we zingen. Hebben, uh, ja, zie zie het maar als podiummanager, locatiemanager. Dat zijn dames of heren met de stopworts die inderdaad zeggen: jongens, je mag nu starten. En vijf minuten voor het eind zeggen. Dit is het laatste nummer en het is ook echt het einde. En dan dat komen is. de protesten. Nou, nee, ach. Nee. Het is hoe het gaat. Het gaat alles met een kniphoog. Maar ja, het is, het is uh, die, die, die, die podium, uh, uh, bezetting dat is goed. Om inderdaad de wisseling van de wacht en ook ja. nog eventjes uh, zo maken. Anders loop je uit. Ja, precies, precies, precies. Goed, en dan is het einde van het programma. En dan is het weer samenkomen. Ja. ja. En dan gaan we samen zingen met z'n ja. allen. En dat is altijd de. Nou, Kwart over vijf. Kippenvel Moment eventjes. Dat is uh, op het Gassersplein voor het Wapen van Zandvoort. Daar zijn al die koren. Die hebben allemaal een topdag gehad. En dan gaan we lekker uh, onder leiding van uh, de dirigenten van uh, het VOC. Ja. Mevrouw Prins. Dat is een gek mens. <laughs> Op zich al een feest. Een feest. <laughs> dat is zo verschrikkelijk leuk. Ja. En dan gaan we zingen. Ze ja. hebben ja. allemaal het Volkslied geleerd. Iedereen, alle, alle uh, 400 mensen... Die hebben het, het Volkslied toegestuurd gekregen. En ja. het wordt echt gezongen. Ja. Leuk, hè? In de traditie zoals het hoort. Staand, Staand. En pet, af. pet af. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, dit, is, dit wordt massaal ja. zondag. Ja. Dit, uh, ja. Ja. En, ja. en mooi weer. En het terras vol. En... Uh, ja, het mooiste, door het verstand door de van, van Nederland natuurlijk. Ik uh, verheug me enorm, ja. Theo. Ik gezellig. ben er Kom helemaal klaar voor. Kom eens mee. Maar laat Zijn iedereen eens meekomen mee zingen. Oh ja, zij doen <laughs> mee, Irene. Wij ja, heerlijk. Tuurlijk. We hebben gisteravond een uh, generale repetitie gehad. en Daarom ben ik ook nog een beetje schorrig, zeg maar. Maar uh, die was al uh, heel goed en heel gezellig. Er ja. ging wel eens wat mis, maar dat is altijd goed, hè? Generale moet, repetitie. Ja, dat, dan gaat het, uh, ja. het hoofdoptreden gaat fantastisch. Maar dus, je hebt er uh, alle vertrouwen in? Ja? Helemaal. Mooi. Helemaal. Het is, alles staat klaar, het kan, niks kan er meer fout gaan. En het belangrijkste vind ik, het zandvoetensonnetje. Hoe doe je dat met opstellen in het Kerkplein met dat zandkasteel voor staat? We hadden vroeger een podium van een stuk of acht delen. Dus als je naar het Zandkasteel kijkt, links daarvan is er nog een plek, net plek voor drie podiumdelen. Het wordt wat kleiner. En daar gaan ze gewoon omheen staan. Kom voor goed. goed. Ook dat. Ja, als je maar niet. Als je maar niet op de kasteel staat. Improvisatie, zo is dat. Nee, nee. Improvisatie. Ik wens jou en de organisatie. En alle koren enorm veel succes, veel plezier. En dat de duizenden toeristen, want ja, we hebben ook DTM, ja, die komen ja. na afloop ook allemaal het centrum ja, in. Ja. Dan wordt het uh, poepdruk. Top. Ik zou zeggen, kom kijken, kom ja, luisteren en vooral kom meezingen. Nou, daar zing je uh, uh, daar twijfel ik over, want dan loopt iedereen weg. Ach, maar ik, ik kijk en ik zal heel zachtjes mee je. Ik zal dan je zwaaier kiezen. Ja, heel goed. Tot morgen, Theo. Veel okay, succes. Tot morgen, bedankt. met de final countdown. Nou, voor jou is het nog niet de final countdown, hè? Want je nee, uh, bent... Uh, goedemorgen. Bij ons is uh, komen zitten... Filip Minnebo. Uh, net geïnstalleerd als... Uh, buitengewoon, buitengewoon, buitengewoon... raadslid. Raadslid van GBZ. Gemeentebelangen. Gemeente Zandvoort. en Zandvoort. We willen het wel weten. Wie ben jij? Ja, ik ben Filip Minnebo. Ik woon al mijn hele leven in Zandvoort. Um, veel aan sport gedaan... En, uh, op het moment werk ik op Schiphol. Dat is altijd mijn interesse geweest. Ik wou piloot willen worden. En, nadat ik, uh, en mag je de vliegtuigen al besturen? Ik heb het gedaan, maar ik mag het nog niet op papier doen. <laughs> uh, ik heb luchtvaartkunde gestudeerd. En uh, ja, op dit moment werk ik op Schiphol. Niet uh, niks met vliegtuigen, maar in de retail. Duty free. Heel erg naar mijn zin. Elke dag verschillende nationaliteiten. En... Uh, ik ben, ik ben aangetrokken door de politiek van Zandvoort. Hoe oud was je toen? Uh, zijn, nou, half jaar geleden. Ja. Nou, een jaar geleden heb ik erover gehad. En vooral met fractievoorzitter Michel Demmers erover gehad. En hij zag het wel zitten om wat meer jongeren in zijn partij te hebben. van Verschillende uh, opinies en meningen van, van de jongeren. Hoezo? Zijn de anderen van GBZ zo oud? Nee, totaal niet. Maar de jongeren hebben al een andere kijk op de politiek dan de, iets ja, je de gelijk Ja, je hebt gelijk. Ja. En uh, ik zie vooral in Sandvoort, er wordt te veel naar de kleine dingen gekeken. Ik zie liever de grote dingen, het entree, het, het debatplaats Sandvoort weer zijn oude allure terug te geven wat het ooit had. En dat is vooral ook mijn, mijn ding. Alles is wel goed voor gezorgd, Sandvoort ziet er goed uit. Alleen die boulevard en ja, we moeten weer toerisme volle toerisme, terug naar de badplaats. We zijn tenslotte een badplaat. Maar een jaar geleden ben je dus benaderd door Michel Demmers. Van, uh, ja. Je, heb je interesse? Ja, we hebben gepraat, koffietje, en toch eens over gehad. Van ja, vielen wat interesseert jou? En al met meerdere jongeren gewoon bij elkaar gezeten. En, ja. ja, een stuk of vijftien. Allemaal onze ideeën losgelaten en... Ja, met Mies over gehad. En ja. hoe, hoe, hoe actief uh, is dat? Ik bedoel, uh, zeg maar, uh, voor jou? Want je hebt natuurlijk gewoon een baan. En, uh... Ja, ik heb een volle baan. Vijf dagen in de week, soms zes. En uh, het vergt veel ja, werk. En tussendoor probeer ik toch mijn, ja, nu mijn werkzaamheden ook uh, de tussendoor te plaatsen. Maar dan kom je op de lijst te staan bij de verkiezingen. Op de vijfde plaats sta je weer. Ja, klopt. En er zijn veertig stemmen op je uitgebracht. Dat vind ik mooi hoor. Dat ik ja, dat heel is... Heel goed. Het is niet zoveel als misschien gehoopt maar ik vind het zeker iets, iets, iets heel moois. Ja, dat er zoveel mensen toch wel iets in mij zien. Ja. <laughs> ja. En dan komt er op een gegeven moment, uh, uh, komt het verzoek van ja, we zoeken buitengewone raadsleden. Ja. Ik heb begrepen dat nummer 4 is overgeslagen van de lijst. Ja, klopt. Cool. Uh, Sandra, als het goed is. Ja. En die heeft het ook heel erg druk met, met haar eigen werk en in haar leven. Ik, ik kon er gewoon een gaatje vinden. Weet je hoeveel werk het is als buitengewoon raadslid? Ja, ja, er moeten een hoop stukken doorgelezen worden. Commissies bijwonen. Het vergt een hoop tijd, maar het is voor, voor, voor een goed doel, laat ik het zo maar zeggen. Hoe, hoe is het de gesprekken in de fractievergaderingen? Want ja, daar zit je als jongere tussen en partij ouderen. Ja, in het in. begin is het nogal uh, apart en overweldend. Ja, waar, wat is het? Waar hebben ze het over? Want, die punten, ja, je hebt je nog nooit zo daarin verdiept. Je hoort wel eens wat in de krant, je leest wel wat in de krant, je hoort wat op straat. Maar hoeveel punten er eigenlijk behandeld worden in de politiek, daar heeft bijna geen mens idee van wat er allemaal omgaat in die kamer. Nee. Wat is je mening over de windmolens, wat vanmorgen naar buiten is gekomen? Um, het is zelfs mijn visie van Zandvoort als toerist erdoor. Die molens moeten niet in het beeld staan van het strand. Mensen komen hier voor het strand, we dus zijn een badplaats. Die windmallers kunnen ook 100 meter verder. Het, moet dan, het kost dan misschien oh, wat meer. 100 meter, dat schiet niet veel nee, maar het <laughs> zal wat meer kosten. Maar het brengt ook meer in het laadje. Want meer toerisme is zand. Stop. Ja, ik, ik, ik heb ook even naar het lijstje gekeken... wat, uh, wat jij uh, zeg maar voor jouw uh, speerpunten hebt neergezet. En een van de dingen die mij opvielen... was dat je meer geluidsvrije dagen uh, wil... Uh, en dat, ja. dat verwondert me eigenlijk. Dat heeft puur te maken met... Met uh, de economie, zand, alle strandtenten. Als je kijkt naar Bloemendaal, ze zitten erg afgelegen, maar die kunnen zoveel dingen organiseren, terwijl het strand en vooral ook het dorp is zo beperkt in die aantal vrije dagen. Dat moet, maar eh, die vrije dagen, dat betekent dus dat het circuit minder lawaai uh, mag maken. Of uh, is het niet specifiek op het circuit, nee, of het is het, muziek het is meer muziek? Uh, ja, voor mij mag het wat meer allemaal. Juist het circuit mag wat meer gepompt worden. Het, het, uh, de horeca, het mag wat meer... wat meer vrijer. Maar je zegt meer geluidsvrije dagen. Dat betekent dus dat er minder georganiseerd moet, mag worden. Nou, dat, volgens mij is dat verkeerd uh, overgekomen. Voor mij is juist... Uh, ja. Het is dus meer geluidsvrije. Ja, precies. Okay. Okay. Ja. Nee, maar dit stond nee, niet op jouw... Je hebt dit gehaald uit uh, jouw Facebookpagina... <laughs> waarin je dat toen opschreef... van dit vind ik van belang... voor ja. het komend jaar. Ja, we moeten natuurlijk ook wel... Rekening houden met de bewoners. Maar ik vind niet dat de economie gedrukt moet worden. En vooral, we hebben zo'n prachtig circuit. Waarom, waarom zou dat gedrukt moeten worden? Ja, oké. Okay, okay, dat, dus dat staat er dus verkeerd op. Ja, dus ik zou ja, dat dan wel veranderen. Ja, zeker. Want, uh, daar, daar kun je dus. Uh, Overigens, je moet eens naar de website kijken van GWZ. Ja. Sinds de verkiezingen is die nooit meer bijgewerkt. Oh, heel goed punt. Daar gaan ja. we aan werken. Zeker. Ja. Maar goed, nou ben je benoemd. En uh, nu moet je aan de slag. Ja, zeker. Vol gas. En, en uh, wat, wat zijn jouw eerste spierpunten die je wil gaan doen? Uh, ja, het is nu sinds een week dat ik raad, ik heb me nog niet super diep ver, verdiept in onze punten. Ik ga nog wat meer stukken doorlezen en volg als, uh, Wie leveren die stukken aan? Is dat uh, die zijn te vinden op internet en ook trouwens voor iedere standvoort, er zijn die te bezien op internet. Alle punten en alle agendapunten. En ik ga alles goed doorlezen zodat ik er helemaal in kan komen. En heb je ook een beetje hulp van de, de, de zittende raadsleden? Oh ja, zeker. Vooral mijn fractie die helpt me erg goed en uh, die staat me bij met alles. En alle vragen die ik heb kan ik altijd uh, terecht. Ja, want... Leo Beek, ander buitengewoon raadslid of Michel In, in de commissievergadering moet je wel vragen gaan stellen. Ja, zeker. En ik ga goed, die, goed mijn vragen opstellen en uh, verdiepen in de punten. En de samenwerking met andere fracties? Uh, ik vind uh, dat is nodig. Ja, we moeten volop samenwerken met z'n allen. En uh, zeker niet gaan tegenwerken. We zijn één team en we moeten er met z'n allen zorgen dat Zandvoort er bovenop komt. En tschuw, maar, nou zit jouw partij niet in de coalitie, je ja. zit in de oppositie. Ja. Hoe moet je dan uh, je opstellen? Um, je moet met uh, concrete vragen komen, goede vragen. Um, je moet. Uh, Vooral de, de, de punten kritisch benaderen en uh, waar het kan sowieso samenwerken en niet altijd maar tegenwerken, tegengas geven, want dat heeft geen zin. Je moet op een gegeven moment ergens komen samen en dat, het heeft geen zin als iedereen maar tegenwerkt. En een goede samenwerking... Dat zegt jouw fractievoorzitter en... ook? Ja. Fan. <laughs> ja. Toch weer wat goed. <laughs> <laughs> maar dat is leuk. Um... Eigenlijk zou je het dus meteen kunnen doorstoten naar echt raadslidmaatschap. Um, nou, daar ben ik op dit moment nog niet echt klaar voor, geloof ik. Want ja, ik heb druk met mijn werk en alles. Ik moet eerst door bu buitengewoon raadslid te zijn, kan ik langzaam kennis maken met hoe de regels gaan. En hoe het eigenlijk in zijn werk gaat daar. Want ja, ik ben er nu pas sinds een paar weken echt vol mee bezig. En het is nog niet echt... Uh... Allemaal zeer duidelijk. Nou ben je jongeren? jongere. Heb je ook een achterband van jongeren. Waar je mee kan, uh, um, kan praten. Kan, uh, feedback kan houden. Ja ik, ik heb ook contact met veel jongeren. Vanuit het dorp. Vanuit uitgaansgelegenheden. Ook vrienden. En iedereen die, ja, die brengt zijn mening. En die zegt wat hij wat wat wel of niet vindt. En, en ik ben toch een soort van iemand die dat voor hun kan uitdragen. Naar, naar de raad. of, of naar mijn... Uh, ja, fractie. En dat er, wat mee, dat er naar geluisterd wordt. Kan, kan je wat punten noemen wat je zo opvalt? Um, wat jongeren zeggen? Waar ze vooral tegenaan lopen is. Um, sluitingstijden. Want. Ja, zoals in het dorp. er wordt altijd vol gas tegengewerkt ook. op uh, de Politie erbij en alles. Een jongeren wil gewoon lekker hun ding doen. Ze willen iets hebben om heen te gaan, om uit te gaan. Ze willen. Ze willen wat te doen hebben. Vooral in de winter in Sanford zie je dat het wat, wat minder is. Het is een soort van... Ja, ze noemen het wel een spookdorp, zeggen ze wel eens. toen in de zomer, het lijkt net alsof je in de Spaanse costa's bent. Volop toerisme gezelligheid. en gezelligheid. Toch dat... wordt er in de winter heel veel georganiseerd, hoor. Want ik, yeah. in de winter vervel ik me ook nooit hier. Maar jij zegt dat er voor jongeren dus minder ja. is. Ja, zeker. Jongeren die wijken uit naar Haarlem en andere steden terwijl het heel moeilijk is, wat ik zelf ook als ik naar Amsterdam wil om wat leuks te gaan doen, ik kom niet meer terug s'avonds. Er is geen vervoer terug. Dat vind ik ook iets belangrijks. Jongeren moeten wel weer op een uh, verantwoorde manier weer terugkomen naar hun dorp, puur omdat hier weinig uitgaansgelegenheden zijn en echt activiteiten voor jongeren. Maar wat zou je bijvoorbeeld, wat er in de winter, of wat in de zomer gebeurt, in de winter ook kunnen doen? Zodat um, er zeg maar meer mogelijkheden een zijn. Een mooi initiatief vind ik het Oktoberfest, straks op het plein. Ja. Dat is iets, echt een wintergelegenheid. En dat, dat vinden jongeren geweldig. Hé. Muziek en lange tafels met gezelligheid. en dat, dat moet weer terug naar de pleinen. We hebben zulke mooie pleinen om die gezelligheid weer terug te brengen naar de pleinen in Zandvoort. Ja. Dus je zou dat eigenlijk toch een keer kunnen organiseren oh, in zeker. de winter? ja. Ik heb een tijdje bij de Jopenkerk gewerkt in Haarlem. maar dat is een prachtige winter op het, op het plein daar. Voor de Jopenkerk in Haarlem. Ze ja, zoiets moois in Zandvoort ook kunnen doen. Dat, ja. dat, dat geeft zijn er een dan leven. wel genoeg jongeren die zich daar aan mee kunnen doen. Om dat dan echt een beetje goed op te zetten? Ja. We hebben Want over hoeveel jongeren praat je? Hoe, hoeveel jongeren zijn er zeg Ik denk maar, tussen, de, jongeren tussen de 20? In de leef... Ik denk alle jongeren tussen de negentien tussen de en de... En, de, en de, ja, het kan niet hoog genoeg gaan, want het is voor iedereen leuk, zo'n zo, zo feest. En er komen mensen van 40 en van, van 19 en die kunnen ook samen gezellig hebben. En, ja. Ja. Dus het, het is niet op een bepaalde groep uh, gebaseerd. Je kan het voor allerlei leeftijdscategorieën doen. Ik ben, ik ben niet deskundig op het gebied, uh, absoluut niet. Maar jij schrijft in je brief dat je een nieuw glasvezelnet wil hebben voor een snellere internet. Wat bedoel je daarmee? Um, de te Sorry. De, je botten, de, te je. de technologie gaat steeds verder. Gaat, uh, en ik vind dat we nou niet af. achter moeten blijven. Iedereen moet toegang hebben tot, tot goede technologie en, en een goede verbinding. Technologie gaat steeds verder en daar moet je mee verder gaan. Je kan niet achterblijven. En ja, dan moet je in voorop lopen. Misschien ook tegenover andere dorpen. Ik ben wel blij dat ik weet hoe mijn computer gaat. <laughs> ja. ja, er zijn een hoop jongeren die meer doen met de computer dan ik. Maar het, het is, ja... Je hebt technologie nodig in, in deze tijd. Maar goed, we hebben al wifi, hè, overal. Uh, tenminste, ja. veel plekken, dus dat is al, uh, al heel mooi. Ja, en door zo'n glasvezelnetwerk gaat alles nog sneller. En, ja, en dat hebben betterger. we dus niet. We hebben geen glasvezelnet. Maar is dat uh, niet iets commercieels? Dat is toch iets commercieels? Ik bedoel, ja. uh, is dat, dat is toch iets van, van de maatschappijen en niet van de gemeente, of zie ik dat verkeerd? Uh, ik vind dat de, de gemeente ook zijn steentje kan bijdragen aan en meewerken aan samenwerken met, met de bedrijven want de hele wereld is commercieel dus ja, waarom zou je daar niet commercieel in kijken de gemeente niet commercieel in zijn ja. Ja. maar is het wat oplevert is het altijd goed ja, daar gaat het ook om dat iedereen er ja. vooruit gaat ik denk dat we een heleboel nu weten van Philip. als ja. buitengewoon raadslid voor GBZ <coughs> we gaan je volgen Helemaal goed, dank u. En als er vragen zijn, dan weet u je te vinden. Je woont op de Vondellaan. Yes. Dus we bellen je wel op. Ja. Helemaal goed. Ja. Hé, hey, enorm bedankt. Heel succes bedankt. Succes met u. je... Bedankt. Raadlidsschap. Ja. Ja. Stones. Ja, Stones, Let's I Together. Wat een heerlijk nummer ook. Ja, en tegenover ons zitten nog twee uh, lieve dames. En dat uh, gaat ook wel over zingen. Maar zingen in combinatie met Dierendag. Zaterdag 4 oktober. Ja. En tegenover ons zit dan Mario van der Linden en Marijke van Wonderen. Want die weten meer van dat zingen met je dier met je hond met je kat. Om een een beetje te leren. Ja, met goudvissen van poesje mouw. En hondje waf. En ik zag twee broodjes smeren. Het is jammer dat we geen kijkradio hebben. Want Mario heeft zich inderdaad heel schattig poesje mouw. Maar goed, welkom dames. Het thema dit jaar is Dierendag. Is dat dan ook dat jullie specifiek die dag gekozen? hebben of kwam dat toevallig zo uit? Want het is natuurlijk dierendag. Nee, we zitten altijd begin oktober, dus, dus uh, het kwam zo uit. Het kwam zo uit. Het kwam zo uit. Ja. Nou, dan het is, is dan het was thema makkelijk om zo'n thema, om te, een kiezen, thema te vinden. Ja, want ja, dat moet natuurlijk, want er komen heel veel koren. Hoeveel koren zijn er in totaal? 22. 22, die moeten dus ook allemaal zeg maar zich voorbereiden op al die dierenliedjes. Nou, het, ja, het zou heel leuk zijn als de koren verkleed gaan. Uh, in het verleden hebben we wel uh, koren gehad die uh, uh, min of meer verkleed van me. maar het is in ieder geval de bedoeling dat ze één liedje in het thema zingen. Oh, dus het is niet je uh, uh, O. Bijvoorbeeld. Mag wel, Maak, Maakt niet uit. Nee. nee. Ja, alles nee dat je niet twintig keer je O. te horen krijgt. Oh, dat is ook niet echt. Maar <laughs> <laughs> nou, dat worden dan wel 22 andere versies, ja, dus dan daarom... dus is dat niet zo heel erg. Dat is ja. waar. Maar goed, in en om de kerk zullen er verschillende dieren rondlopen. Hebben we het dan ook echt over echte dieren? Of zijn dat gewoon zeg maar, nee, zo, mensen al, al die kostuumdieren? Kostuum ja. Ja. Ja. ja, maar echt alles. Katten, honden, tijgers, apen. Goudvissen. Olifanten. Oh, Elefant, ja. <laughs> Muizen. Ja. Uh, ja, noem hey, en uh, ik, ik zie dat er dus uh, tussen de optredens... Dan, hoeveel tijd zit daar dan tussen? Want ik zie dat er dan objecten geveild kunnen worden of gaan worden. Uh, ja, dat is ongeveer... Uh, tussen de tien en uh, twee minuten, of twee minuten of tien minuten. Het is maar verschillend hoeveel uh, de tijd de koren nodig hebben. Om ja, hoeveel op... tijd ze nemen ook, zeg ja. maar. Ja. Uh, ja. ja. ja. ja. En, en de opbrengst van de, van de veiling gaat, uh, is ten goede van het dierenasiel. Ja, dat is dus uh, uh, wat, wat is er bijvoorbeeld uh, te veilen? Ik zie één groot schilderij uh, wordt er geveild. Uh, ik weet, ja, dat is op het laatst. Ja. Uh, er is echt een, een heel groot schilderij, ik denk zo'n al Meter, bijna ja. anderhalve meter. Gemaakt door uh, alle, alle koorleden, of tenminste alle koren die komen, die mogen één dier op dat schilderij plaatsen. Ah, dus dat wordt nog gemaakt ja, tijdens die ja, dag? Ja, ja. Ja. Ah, ja. Dat is wel heel, uh, heel bijzonder. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. En eigenlijk, uh, die koren weten het wel, want het staat wel gecommuniceerd naar hun, maar ook niet heel. Specifiek, dat ze zich niet zenuwachtig hoeven te gaan maken over dat wat ze moeten nee, gaan maken. Nee, het is gewoon nee, nee, nee. gezellig van, Hup, oh, kan jij het of kan jij het? Nou, het? Maakt ook niet uit of het een poesje getekend is met een stift. Het een, een, een, een, een, een ligt voor alles. Dus ze mogen zelf heel creatief zijn. En, en die dingen die tussendoor geveld worden, dat zijn dingen die zij inbrengen? Hè? Dus, de, de Koorleden, de koorleden. een aantal uh, dorpsbewoners. Okay. Die uh, hebben wat ingeleverd. Maar dat is de veiling. Ja, nee, ik, ik, ik oh, vind die, ja. het, het gaat om het goede doel, hè. Ja, dus, uh, daarom ja. dacht ik, ik moet die veiling, die mag best wel wat aandacht hebben. Ja, leiden, ja maar het is, is De muziek is ook. Muziek. Ja, ook, Want hoeveel ja. koren komen er? Uh, de, uh, 22. 22. Ja, inclusief ik, dan de beatspop singers. En ik heb begrepen dat er veel meer koren zich hadden aangemeld. Ja. Dat jullie is, hebben moeten loten. Het is tegenwoordig zo'n 50 tot 60 koren die zich aanmelden. En dan uh, moeten we loten. Ja, het is niet anders. En Hoe dat, komt dat dat zoveel koeren zich aanmelden? Omdat we zo leuk zijn. <laughs> ja, het is uniek hè. Het is, uh, ja, het is, het is een feestje. Het is een, het is een feestdag. Vorig jaar was het ook weer in die kerk. Het, gaat, het is ja. natuurlijk te leuk. Al die mensen. Ja, het is niet dat je komt en gewoon even gaat zingen en dan weer weggaat. Maar je kan er een hele dag, als je om, om uh, half elf start, kan je tot half elf er een feest van maken. Ja. En dat is juist zo leuk. We hebben nu al, want we, dachten, we kregen nu al aanvraag voor inschrijvingen. Toen dachten we, zo, we nu al de inschrijving openen? Hebben we gedaan. We hebben nu al twee inschrijvingen. Voor volgend jaar? Ja, voor volgend jaar. Ja, ja. Bang dat ze er anders niet bij komen. Ja, ja. Nou, ja we dat... hebben natuurlijk ook is een wel een mooi compliment, willen, hè? zijn dat... Je in Zandvoet zit. Het is natuurlijk voor koren ook heel leuk als ze gezongen hebben. Om dan het dorp in te gaan naar het strand. Ja. En dan lekker een terrasje mee Dagje te uit wordt het. Ja, het is natuurlijk een prachtige locatie ook. Ja. Maar laten we eerlijk zijn. Ook jullie organisatie van de Beatspopzingers is perfect. Wat ik hoor. Eh, de Koren komen binnen in het jeugdhuis. Uh, daar staan flesjes water klaar om te, uh, in te zingen, te drinken en lunchpakketten en weet uh, uh, nee, nee, ik we uh, we oh. uh, nee. het zijn er 800 er uh, staan dus snoepjes uh. op tafel ze krijgen inderdaad een flesje water ze krijgen allemaal na het zingen een cadeautje en een foto dus, uh, oh. dus dat betekent de organisatie is perfect en daarom komen ze ook graag naar Zandvoort. Dankjewel. Dankjewel. Nee, dat hoor, <laughs> dat hoor ik vorig jaar van koorleden. Ja, ja dat horen we heel veel. Van, ja. uh, Zandvoort is, uh, is heel goed geregeld. Ja, dat horen we heel veel. Ja. En dan moet die kerk vol. Ja. Want je zingt niet voor een lege kerk. Nee, maar dat is meestal ook geen probleem. Alleen in de ochtenduur is het vaak wat stiller. Maar nou, vanaf het middaguur zeg maar, uh, zit het uh, redelijk goed gevuld en s'avonds helemaal. Dus, uh... Toch kost het geld ja. om zoiets te organiseren? Ja. En hoe doe je dat? Nou ja, we krijgen een uh, subsidie uh, van de gemeente. Uh, de koren die betalen allemaal 2,50 uh, per koorlid. Dat is heel normaal trouwens hoor. Heel vaak op korenfestivals moet je uh, gewoon betalen. Dus dat is heel normaal. En we hebben een uitgangscollectie uh, uh, zeg maar. En, uh, Vrijwillig, daar kunnen ze mensen in bijdrage ja, in een bijdrage in gooien. Ja, nog een dubbeltje op. Uh, ja, en en we verkopen ook uh, advertenties in ons programmablad. Hè. Dus ik wil bij deze ook uh, alle adverteerders uh, hartelijk bedanken. Want namens hun is het ook mogelijk om daar echt een, een groot feest van te maken, om de mensen aan te kleden, om het podium aan te kleden. Dat is Echt, zei, wordt er in het programmablad ook uh, de koren aange, uh, nou ja, zeg maar voorgesteld? Is, is ja, dat ze in kunnen het het... Allem, allemaal zelf een stukje inleveren waar ze in zich uh, voorstellen. Ja, dat klopt. Met een foto erbij. Dan wordt het toch wel een heel boekje ook, want uh, 22 koren, dat is toch wel best veel. En dan nog advertenties van de van de sponsors. Ja, dus uh, dus het is, er wordt een aardig boekje. Het is een mooi boekje. Uh, 24 pagina's is het. Dus. Ja. leuk hè? Ja, nou dan mogen mensen ook wel wat in het potje stoppen, vind ik, als ze zo'n ja, programma wat ja, krijgen. Uh, best wel een hoop geld ja. Ook, uh, ja. Zaterdag, 4 oktober. Hoe laat begint het? Half, Half elf. elf. <laughs> Zeiden zij in koor. Is het nog ja. een officiële opening? Ja, we hebben een, uh, een, uh, een beginstukje, zeg maar. En dat duurt uh, een paar minuutjes en daarna begint het eerste hoor. Uh, en die zingen veden. twee, drie nummers? En nee, dan... ze zingen allemaal vijf of zes nummers. Zo. Ja. Ze hebben ongeveer twintig ja. tot dertig uh, minuten. En dan is het wegwezen en dan de volgende koor erin. Ja, klopt. Ja, ja. ja dan zijn dat die kleine veilingjes ja, er tussendoor. Ja, he, he, he, dan hebben de mensen ruimte ja, om ja, even ja. Het, uh, het podium te wisselen. En ik, ik zie dat jullie weer afsluiten dit jaar. En dat doen jullie uh, dit jaar met popkoor. Koor en Co uit, uh, uit uh, Alkmaar. Ja. Wat is dat voor een soort koor? Dat is ook een popkoor. Ook een popkoor. Ja, een ja, Maar Zijn dat allemaal ja, popkoren die ja. er komen? Of, ja. of uh, zit er ja, ook... dit jaar een koor uit Vonderdam. Die komen als het goed is in klederdracht, ja. Dus dat is heel Klopt. erg leuk. Ja. En uh, nee, we hebben een klassiek koor volgens mij. We hebben een shanty -koor. Het is eigenlijk van alles. De meeste zijn popkoren, maar het is eigenlijk van alles. Oh, Ik zie dat musical in ook uh, meedoet. Ja. ja. Hartstikke leuk. Het is het leuk om uh, één koor uit... Uh, uit Zandvoort uit. uit te nodigen. Ja, ja. Hey, en, en, en gospel? Uh, uh, zit zo'n zo ja, soort koren er, er in, niet? Er zit gospel bij, maar dat is uh, geen probleem natuurlijk. Nee. In principe nog alles. ja. Nou, ja Daardoor loten we ook, hè, want dan ben je niet afhankelijk. Alles nee, wat in het voor waar. zit, je gaat geen keus maken. Nee. Dus je hebt een je en laat het lot maken. beslissen. Ja, ja, ja. Is misschien ook wel net zo netjes, natuurlijk, om ja, dat uh, te dat. Het wordt Het wordt spektakel, dat kan ik nu al aankondigen. Ja. Ja. 4 oktober. En uh, ik hoop voor het goede doel dat er een hoop geld bij elkaar komt. Ja, dat ja. Het zou heel ja. Ja. erg mooi zijn. Jou, Pieter ja. Ja, hoor, met, komt, gaat de veiling begeleiden. Komt best goed, komt best goed. Nou, willen jullie nog iets kwijt? Nee, uh, ja, ik denk nee, dat ze een, nee, een beetje nee. zo gewoon, komen. Dus, uh, gewoon komen. Ja, gewoon je komen. voor allemaal komen. En blijft dus deze hele dag. hoeft natuurlijk niet. Dan kan je ook lekker even op een terras In de, terrest, de tuin is nog zitten. een heerlijke koffie met uh, eigen gebakken appeltaart uh, verkrijgbaar. Waar? Nee? Uh, in de tuin van de kerk. Ja. Oh, Oké. Okay. Dus uh, broodjes zijn er, drinken. Met er, slachtom. Dus je kunt de hele dag. Uh, dus en de kerk is de hele dag open. Het is inlopen, luisteren ja. en je kan weer weglopen. Ja, toegang ja. is gratis. Precies, nou, dat is ja. heel belangrijk. Dus... Zandvoerters. Wil je spektakel? Ga naar de protestantse kerk. Volgende week zaterdag van half elf tot avonds. Continu door half tien. Korendag. Ja. Veel plezier dames. Dankjewel. Het gaat lukken. lukken. Okay. Wij uh, gaan uh, een, een klein muziekje, heel kleintje, want uh, daarna gaan we de agenda even doen. Ben Ja, Penny Lane, de Beatles waren Heerlijk, hè? He? Heerlijk. Onze tijd. Ja, we hebben een gigantische grote agenda. Ja. Ja, we moeten... ja, ik begin wel. We hebben nog steeds uh, het, uh, de fototentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoorts Museum. Die duurt nog tot 21 december. We hebben daar ook uh, de tentoonstelling Historic Grand Prix, 75 jaar geleden, is ook tot 28 september. Dus die houdt op. Dus als je nog wil, ga daar nu naartoe ja, dan, vrijdag krijgen we daar weer een nieuwe tentoonstelling ja, van Vila Kakelbond. Kakelbond. Een tot. hele verzameling kunstwerken die ook in het Zandvoort Museum komt. Ja. En dan bij Pluspunt is nog steeds een schilderij tentoonstelling van de Haamse kunstenares Go Gosia Bolwijn Wiese. Ja. Nou, we ja, hebben... Om daar te kijken. Ja, dat is leuk. Nou, vanavond is er uh, oktoberfest op het Raadhuisplein. Dat is vanaf half negen. Kom jij ook in een birnje? Eh, nou, birn ik vrees dat dat een beetje te koud wordt voor mij. En uh, misschien uh, laat ik dat maar aan de jongeren... En Dan, die komt in een lederhoze. Ja, dat lijkt me ook dat heel is gezellig. vanavond op het uh, Raadhuisplein. Raadhuisplein. Met Duitse slagers en lange tafels met bier en braadworst. Ja, precies. Nou, vandaag is er natuurlijk... Uh, en morgen op het circuit uh, is er... Uh, dus uh, die, ik denk dat er ook heel veel Duitsers zullen komen vanavond. Dat was vorig jaar trouwens ook. Erg gezellig feest als het vorig jaar. Dus mensen, kom gewoon vanavond, want het is heel erg leuk. Oh, moet je eerst vanmiddag nog een keer naar de Burendag bij Pluspunt? Vanaf, Vanaf half twee. Koffie en gebak, en er worden ook twee wandelingen uitgezet. Het is een heel middagprogramma, dat ja, heb je vanmorgen al gehoord. Dat klopt. En dit is trouwens ook de hele dag het uh, Stads- en Dorpsomroepersconcours in het hele uh, centrum van Zandvoort. Hoort dus dat... zegt, zegt het voort. Nou ja, morgen hebben we het. Er al over gehad. Dat is tussen het Chanty en zeeliederenfestival in het centrum en op het strand vanaf half elf. Dat duurt tot half zes. Dus... en tegelijkertijd kan je door naar Meijers. Ja. de trouwbeurs. Dat is ook morgen van uh, half twaalf tot vijf uur. Je gaat er als vrijgezel naartoe en je komt er getrouwd weer uit. Ja, nou voor degene die dat uh, die daar behoefte aan hebben. <laughs> Uh, dan is er volgens mij de 10.000 stappen van Zandvoort. -team. Dat is ook morgen. Dus als je weer gescheiden ja. bent, dan kan je 10.000 stappen van Zandvoort gaan maken. Precies. Op de Vondenlaan nummer 28. Bij de oude Halt beginnen ze. En overigens, even tussendoor. Uh, er wordt de ondernemer van het jaar wordt gezocht. Ja. Tot 5 oktober kan je nog nomineren. Dat kan op OVHJ, Apenstaartje, Zandvoortse Courant. Vorig ja. jaar was Robin Molenaar van Biesclub 10 de ondernemer van het jaar... Ja. Tot 5 oktober kan je nog mensen nomineren. Precies. Uh, dan hebben we maandagavond... een informatieavond... Uh, in samenwerking met de gemeente Zandvoort... bij Theater de Krocht over de meeuwenoverlast. Misschien ook interessant voor een heleboel mensen. Om half acht begint dat. Ja, je kunt je aanmelden trouwens... als je erover mee wilt praten... bij meeuwen.zandvoort.nl Maar het gaat alleen over meeuwenoverlast. Niet over kraaien. Nee, nee, nee. nee musen, meeuwen. meeuwen. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Yep. Goed, dan uh, is er op uh, 1 oktober is dat de woensdag, ja. neem ik aan? Poppetheater. Oh. Pop, pop, pop, ja. Dan kom je bij Maaike Kappel terecht. Poppentheater, Zandvoetsmuseum, 3 uur. Kinderen, 50 cent, volwassenen, een euro. Dat is leuk hoor. Die ja, dat klopt. En s'avonds kun je dan naar de film bij de Simon van Kolom Club. Uh, je moet even op de site kijken wat voor film er uh, dan draait. Want dat uh, dat weet ik niet. Dat, uh, dat is altijd weer een verrassing ja, trouwens. Maar het zijn, zijn meestal wel hele goede films die er uh, gedraaid worden. Nou ja, dan is er vanaf woensdag tot 12 oktober natuurlijk de kinderboekenweek. Uh, woensdag 1 oktober is er van drie tot half vier... Uh, Wacht even, die kinderboekenweek... Dat is leuk, er is een kinderboek, komt er nu uit. Ja. En dat heet, oh nee, niet weer een boek. Ja. En, en als je dan, dan leest, dat gaat over een dier die op zijn verjaardag, ja die wil allemaal leukere dingen hebben, uh, eten en drank. Maar die krijgt van iedereen een boek aangeboden. Ja, maar dat is dus 1 oktober. Ja. Bij de BIEB. Dan hebben we aanstaande, volgende week vrijdag moet ik zeggen, bij Café Neuf weer de Jazzy Lounge Club. Nou, dat is ontzettend leuk. Ik ga daar zelf elke week, elke maand naartoe. Dus de eerste uh, vrijdag van de maand. Hartstikke leuk. Daar uh, komen mensen naar binnen die spelen spontaan. Uh, helemaal leuk. Goed, dan hebben we 4 oktober, zaterdag, de koren. Dag in de Protestantse Kerk. Dat hebben we net al uh, besproken. En dan is er ook datzelfde weekend, 4 en 5 oktober, de open atelier. Zandvoort, van 12 tot 6. Alle dan... kunstenaars hebben Precies. een atelier geopend. En dan kan Kunstkart. je dat allemaal zien. En er is een uitzondering bij uh, ons, uh, ons verteerder van uh, ZFM. Uh, autobedrijf Zandvoort in, ja. uh, in Noord. Die stelt ook zijn garage open. Daar staat onder andere Patricia Dumpel. met een heleboel kunst. Uh, dus dan moet je even naar Noord toe. Maar daar wordt de drank en koffie vrij geschonken. Of tegen een kleine vergoeding, weet ik niet. Maar eh, daar kan je het is ook naartoe. Dan heb ik nog één cursus. En daarna ga jij, eh, als, ik, als je dat wil, eh, bedanken. De cursus eh, bij Pluspunt van kleding van een overleden of dierbaarden een patchwork troostkleed maken. Dat kan vanaf 20 oktober. Zes lessen, 69 euro. Dan moet je bellen naar Pluspunt 023 5740330. 330. En we gaan nu... De herhaling... Van dit programma is te beluisteren aanstaande donderdag van 8 tot 10 uur. En u kunt ook naar uitzending gemist. En uh, dat kan vanaf dinsdag. Ga dan naar www.zfmzandvoort.nl. En vul dan de datum en de tijd in. Uh, let op, wel altijd een uurtje later invullen. En dan krijgt u dit programma te horen. De techniek, de regie, is in handen van mijn vriend Dan Lefferts. De redactie was in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de redactie Gerrie Rutte. De koffie, die werd voortreffelijk verzorgd. Ja, ik heb mijn kopjes leeg. Yvonne Roosendaal, de presentatie. Irene, wat was het hier? Genoeg het, om met jou samen te Het was te doen. gezellig. Pieter ja. Jouwstra, dank je wel voor je gezellige co-presentatie. En dan Hotel Hoogland, de heer Faber. Bedankt voor zijn gastvrijheid en de koffie. Ja. Thee en water. Flores, bedankt. Ik wens alle luisteraars een prettig weekend een en een top tot... weekend en tot volgende tot de week. volgende keer. Dag.